Limburg gaat de wasberen in de provincie toch niet afschieten. De provincie heeft besloten dat de dieren toch opgevangen kunnen worden. Limburg wilde onder meer van de ongeveer 100 wasberen af... omdat ze gezondheidsrisico's met zich mee zouden brengen. En bovendien komen ze van nature niet in Nederland voor. Er was veel protest tegen het plan. De provincie heeft nu betaalbare opvang gevonden. Bij een bedrijf in het westelijk havengebied in Amsterdam is deze week duizenden kilo's shawarma vlees in beslag genomen. Het vlees bleek van zo'n slechte kwaliteit dat het niet meer eetbaar was. In het gemengde bedrijfspand werden nog meer strafbare feiten geconstateerd. Zo waren er bij een wasserij mensen zonder arbeidscontract aan het werk en bleek bij een garagebedrijf sprake van bodem- en watervervuiling. En vlakbij het pand vond de politie ook nog een wietplantage. Het kabinet wil de regels voor milieuzones vereenvoudigen. Gemeenten kunnen vanaf volgend jaar kiezen of ze dieselauto's weren van 15 jaar of ouder of van 20 jaar of ouder. Benzineauto's mogen de milieuzones nog wel in. Er komt een systeem van borden dat voor iedereen begrijpelijk moet zijn, zegt het kabinet. De Eerste en Tweede Kamer moeten zich er nog wel over uitspreken. En gemeenten kunnen zelf bepalen of ze überhaupt een milieuzone willen. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. In het noorden kan een winterse bui vallen. Morgen begint koud met lokaal kans op lichte vorst. Overdag vooral in het noordoosten kans op een bui... en de rest van het land een mix van zon en wolken. Het wordt een graad of acht. Zondag blijft het droog bij maxima van 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files... Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Dus lief, dankjewel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu het weekend in. Torinne. INTERIMO ad dorime. a d'appare ameno, ameno, la ti re, la I've seen you laugh. You feel the earth.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 van ZFM. Dat is ZFM Zandvoort.